Ah, welkom bij uh, Morgen is het Weekend. We <laughs> hebben geen internet, dus we doen het zonder. En we hebben begonnen natuurlijk met de Rolling Stones... na het overlijden van uh, Charlie Watts. Ja. Legendarische drummer, jazz drummer van huis uit. Ja, en, zeker. Uh, later ja. in een uh, ja, ja. rockband gaan doen. Maar dat gaf hem juist die speciale touch. Ja, vanaf 1963 is hij al bij de Rolling ja. Stones. Het is ja. uh, samen met uh, Keith Richards en uh, Mike Jagger is de enige persoon die op alle... Eh, Rolling Stones-platen ja. heeft gespeeld, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus misschien houdt hij het vol... als ze niks meer nieuws uitbrengen. Dan, uh, yeah. ja, ze, hebben, ze, gaan, ze gaan op tournee hè? Ze gaan, nemen de drummer van uh, de... Ja, de band van, uh, van Keith, de, Richards, de Keith Richards mee. Ja. Ja. X nog wat of Exp zo, ja. Expensive Vinos. Ja, ja. Nemen ze mee. Expensive Vinos, ja. ja. <laughs> dus, nou uh, ja, is, ik denk dat het goed is dat ze doorgaan. Ja, Charlie, denk ik ook wel gewild, ja. Ja, ja. ja maar ja, op een gegeven moment... Je moet toch een keer ergens gaan stoppen, toch? Of... Nou ja. Hun niet. Nee. nee. <laughs> maar ik... ja. Nou, laat eens eerst nog wat muziek horen van. Uh... En dan moet iedereen natuurlijk goed letten op de drumpartijen van, van Charlie. Charlie. Ja. Eerst een oud nummer uh, van uh, de Rolling Stones, Carol, en daarna Gimme Shelter. Best, hè? Zeker ja. dat eerste nummer, dat Carol, dat oude ja. inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Ah, ja, hij is ook een van, hij is de enige die uh, bij zijn echtgenoot ook is gebleven, altijd. Hè? Hij is in ja. 1964 getrouwd met, uh, met Shirley, ik weet de achternaam even niet. 64 al, ja. 1964 1964 ja. is hij altijd bijgebleven. Hij is ook een periode behoorlijk verslaafd geweest. Ja, maar hij uh, reeds... heeft het wel allemaal ja. overleefd. Het ja, was een midlife-crisis of zo, ja. Dat was in die tijd dat ze echt allemaal verslaafd waren. Ja, natuurlijk. Ik geloof alleen dat Mick Jagger nooit verslaafd is geweest. Nee, misschien alleen een drank of zo. Ja, het is gek dat Charlie Watts, juist ook wel de oudste. Want volgens mij is Keith Richard de jongste op dit moment. Van die drie dan. 78. Of van hun drieën. Ja, Keith Richard de jongste. Ja, ik denk rond hoe nog goed jonger is inderdaad. Ja. Maar het was een mooie figuur natuurlijk, hè? Ja, ja mooie pakken altijd aan. Maar hè? Altijd ja. een gentleman. Dus altijd, hij was altijd. Ja, het altijd een voorkomen. Ja, ja. Mooie pak, ja, heel netjes, ja. inderdaad. Heel ja. anders dan die anderen natuurlijk, hè? Ja. Die zagen er wat wilderen uit ja. en zo. Op ja. de reacties van Mick Jagger en Keith Richard op social media. Ja. Is, uh, uh, Mick Jagger had echt een, een foto van uh, als afscheid met een lachende Charlie Watts achter zijn drumstel. Ja, ja. En uh, Keith Richard had een leeg uh, drumstel van Charlie Watts... Ja. met uh, gesloten erop. Oh, wat leuk, dus, ja. <laughs> ja, Dat was wel een gave reactie erop. Ja. ja, als je al zo lang bij elkaar bent, hè. Maar ik zat me ook te vragen, waarom raakt het me toch wel... inderdaad, op een of andere manier. Ja, ik ben altijd heel groot fan van, uh, van de Rolling Stones geweest. Ja, het is een deel van mijn leven, weet je? In 1973 traden ze zo'n beetje het eerste keer op in de Rai in Amsterdam. Ja. Althans, daarvoor was natuurlijk dat Den Haag-incident, maar ja, dat, die telt ja, niet ja. echt mee. En uh, eigenlijk sinds die tijd ga ik al naar de Stones toe. Is Stones al een onderdeel van mijn leven? Ja. Ik heb alleen op een gegeven moment gezegd: van ik ga niet meer naar die grote, massale concerten toe. want... Ik vond het te massaal. En ik ja. begin steeds klaustrofobischer te worden. Oh, ja, dat ik ja, zoiets ja. heb van tussen zo'n <laughs> mensenmenigte... ik weet niet welke kant ik op moet. En dan met die kleine lift in jullie uh, flat? Ja, dat is wel erg, hè, die kleine. Ja, die is wel heel klein, ja. Het ja. loopt ja. soms ook. Hè, naar oh, nou, zes verdiepingen Ja, ja dat is aardig ja. wat, hoor. Maar je hebt gelijk, het, het, het is voor mij ook inderdaad... het is onderdeel van je leven ja. geweest, eigenlijk. Van, ja, van je jeugd ervan. Al die tijd, oh, de ik steeds zwaarder altijd... Ja. Ja, wat jij een Dan ga ik beetje met de Beatles hebt, dat heb ik een beetje met de Stones. Ja, maar de Beatles vind ik toch, die, uh, kijk, de Rolling Stones zijn altijd doorgegaan. Dus die ja. zag je nog wel eens en zo, dat soort zaken. Ja. Dus die hebben nog meer. Ja. Ik stel, omdat ik grote fan van de Beatles ben, uh, ook heel verdrietig zijn als Paul McCartney uh, hè, naar boven gaat. Maar, uh, Hij heeft ook een reactie gegeven op het uh, overlijden van Ja, de he, de allemaal natuurlijk ja, wel. Ja, al de ja. grote. Ja, ja. Dus ik heb daar een heel mooi overzichtje van, maar <laughs> ja. Uh, nog steeds geen Technische dienst, als u uh, luistert. luistert? <laughs> ja, we proberen te bellen via 1300, maar dat gaan we zo nog eens proberen. Maar goed, nog meer uh, nummertjes uh, waarop Charlie Watts drumt: ja. eerst Kimber uh, Shelter en dan daarna Let It Be, Let It Bleed. Hier komen bleed, ze. Ja. mooie nummers, toch? Hè? Ja, ja, zullen we hem missen, zeker. Nou, we gaan nog twee nummers van hem draaien. Sorry, je bent nog niet van me af. Oh, nee, hartstikke goed. Uh, ja, uh, ja. Voor mij mag je Hele tot na. twee uur <laughs> doorgaan. <en. laughs> Eerst een beetje onbekend nummer, I Can't Be uh, Satisfied. En dan nog een nummer van, uh, want hij heeft ze ook an, met andere muziek gemaakt, oh, buiten oh, de ja. Rolling Stones ja. eigenlijk. hè. Ja. En eentje van, vind ik veel mooier. Uh, hij heeft, eigenlijk is uh, Charlie Watts net als Ringo Starr een beetje een uh, groepdrummer, een branddrummer. Hè? Ja. Hij treedt niet op de voorrond. Hij doet nee. geen solo's of zo. Nee. Het is gewoon die uh, nee. productiemachine op de achtergrond. Een dan bam, bam, bam, vast. Ja. Dus, uh, een vast ritme, ja, een ja. hele strakke hand. Ja. Maar soms gaat hij wel eens uit zijn dak. En dat wou ik uh, ook laten horen met een uh, nummer. Max Roach. En dat speelt hij dan samen in het Jim Kellner project. Dus. Maar eerst I Can't Be Satisfied. En dan Charlie Watts in eentje met het Jim Kellner project. Hier komen ze. Bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Ja, dat was onze special, hè? onze ja. eerbetoon aan uh, onze Charlie. Ja. De, ja. de eerste uh, nummer wat je toen net draaide, Wil ja. je trouwens heel mooi die steelgitaar van uh, Ron Wood. Oké. Okay. Door doorheen. Ja, het zal niet Ron Wood zeggen, geweest, het is Brian Jones waarschijnlijk. Dan is Brian Jones geweest. ze ja. Ja, waren ja. alle twee vrij goed op de. Ja, maar Brian Jones is uh, heel belangrijk geweest voor de Rolling Stones, want die heeft zijn handje loop. Uh, die was toch wel heel creatief. Ja. Uh, meerdere soorten instrumenten ja. heeft hij uh, meegenomen eigenlijk. Zo, dus. uh, daarom ja, heel was hij ook gezagreinig ja. van het feit... dat uh, Richards en uh, Jack er constant al die nummers schreven. Ja, ja. Dan was hij behoorlijk gezagreinig. Oh jee, oh god. En toen ging Richard er ook nog eens een keer met zijn vrouw van door. en toen was het echt oh, Toen was vrouw. het dus. oh, was oh, jee. Het, uh, ja. ja, misschien is het goed dat we geen rockstars zijn geworden, hè? <laughs> <Maar> <laughs> simpele DJ's. <laughs> Moeten we een fanclub oprichten? Hè? Ja, ja, ja. Dat zal het zijn. Dat zal het zijn, ja. ja. ja. Maar het laatste nummer was echt een hele, heel ja, iets anders uh, he, van Charlie Watts. Ja, uh, echt de, de jazz van Charlie Watts. Wat ja. hij uh, wat altijd in zich had heeft. Maar eigenlijk zijn hart lag. Ja, maar ja. hart lag eigenlijk bij de jazz. Ja, ik denk dat het wel meevalt. Want anders hou je het geen 60 ja. uh, jaar vol. Ja, 60 jaar. Ja, ja, ja, ja, bijna 60 jaar, ja. Ongelooflijk. 58 jaar, ja. ja. ja. Ja, het is knap hoor. Ja. En al die ups downs en downs. Nou, zeker. Al die ja. ruzies onderling en toestanden. Ja. En ja, het is wel een uh, soap. Ja, daarvoor inderdaad ook, ja. Maar ze, in 1963 toen begonnen hebben ze redelijk snel toch wel furoren gemaakt. Toen wel uh, ja. bekend geworden, dus ja. Dankzij de Dick. Beatles. De Be oh, het, uh, Paul McCartney en John Lennon hebben ooit één nummer voor hun gezet. Ja, het eerste klopt. hitje. Ja, ja, ja, ja. ja, het zal niet dus, daardoor uh, komen zijn. Maar, ja. Nou ja, ze ja, hebben de, ja, de Beatles hebben wel heel erg geholpen bij het grootmaken van, ja. van de Rolling Stones. Maar ze hebben elkaar ook een beetje geholpen. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld ja. nooit tegelijkertijd een, uh, een nummer ja. uitgebracht. Nee, wel? ze hebben altijd over met z'n tweeën. Ja. Althans, de twee bands. Ja, zeker. En terecht okay. toch, ja. Ja. ja. Want je had maar geld voor één singeltje. Hè? Daarom. Voor ja. meer konden we niet uit. Nee, dan moest je weer sparen. Ja, heerlijk was het toch. Ja, mooie tijden. Ja. Maar goed, we gaan gewoon weer door. Heb je nog nieuws? Heb ik nog nieuws? Nou, ja, ik heb heel veel uh, dingen die er gaan gebeuren. Allemaal deze, de, deze week. Maar dat ja. ga ik dan na het volgende nummer doen. En we hebben natuurlijk de cursus Politiek Actief. Waar okay. we gisteravond alle ja. twee naartoe zijn geweest. We hebben nog wat cabaret. We hebben nog cabaret. En wat hebben we eigenlijk nog meer? Nou, we, we komen vast nog wel wat uh, tegen. Zeker, ja. Nou, dan laten we dan beginnen met... DVD Dozy, Biggie, McIntyre. Okay. <laughs> Touch me. Once more you dance Once more you just Hoe ging het eigenlijk vorige week? Want toen was ik een paar dagen fietsen op de hei. Ja, hoe was het fietsen? Fietsen was leuk, ja. Was ja? Mooi, ben, mooi uh, he, daar. ja, daar. Was het in bloei, de hei? Ja, ik ben eerst uh, naar Jouwen gegaan. Ik ben eerst met de trein uh, naar Lelystad gereisd. dat ging soepel met de trein, uh, of met de fiets op de trein. Dus, uh, en dan, toen heb ik Jauwe gefietst. Dat was het mooi? Maar toen heb ik van Jauwe, de volgende dag van Jouwen naar Appelschaar gefietst. En dat was het mooiste inderdaad. Mooiste route. Okay. Want toen ben ik van Appelschaar. Ja, zuidoosten van uh, Friesland. Ja. Ja. ja, ik ben daar vroeger op vakantie geweest. Oh, ja. Bij de Friese meertjes. Ja, veel campings daar ja, ja. inderdaad. Ja. En toen vanuit Appelschaar naar Kampen gefietst. Dat viel een beetje tegen, want ik had heel veel wind tegen. En een beetje een sombere dag. En een beetje ook rechte, rechte wegen, ja. ja. En toen van Kampen weer terug naar Almere. Nou, dat is helemaal saai, want ja, dan kom je toch in die Flevopolde. Lange... Lange rechte wegen en zo. Wel dat stukje, dat uh, bij Lelystad, dat uh, natuurgebied. De Oostvaardersplassen. Oostvaardersplassen. Ja, daar een okay. beetje langs gereden. Oh, dat was op zich ook wel mooi. En ja. nog dieren ja. zien doodgaan van de honger? Nee, het is uh, nou, heel mooi voor je. Ja. <laughs> ja. <veel op>, ja. <laughs> het is ja. ook de goede tijd hoor. <laughs> en ik had nog wat uh, hulpvoedsel bij me. Dus, uh, ja. ah, je hebt hooi en uh, wortels ja. bij je. Maar jullie met GroenLinks. Ja, daar, hoe heet het? Karim uh, was, was hier. was erg leuk. Een, een, een hele spontane, leuke gozer opgegroeid in uh, Zandvoort. Veel met voetbal gedaan met uh, Allianz uh, 22. Oh, Heeft hij veel meegedaan. Oh, okay. uh, ja, had een leuke verhalen ook over Zandvoort en over uh, zijn plannen en al dat soort dingen. Ze zijn niet echt heel erg diep op de politiek ingegaan. Nee, meer op de persoon en Meer op, zelf, op de ja. persoon ja. en op ja. Zandvoort. Ja, ja. Uh, ja. ja want we willen een beetje doorgaan eigenlijk, hè? Ja. ja. We ja. proberen voor 10 september uh, Maaike Koper te krijgen van de PvdA. Ja, dat is natuurlijk leuk. En ja. we proberen natuurlijk nog wat andere politici, ja. andere partijen. die van de VVD, die Marcus Drommel of zo, die uh, ja. pas begint. Dus uh, dat lijkt me ook wel leuk, ja. Ja. ja. ja, we hebben natuurlijk ook Patrick van den Berg en al dat soort... Uh, ja, ja, die schoonmaker, ja. Ja, nee, van de viskar. Ja, die zie ik regelmatig inderdaad. Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, leuk initiatief. Ik ga vragen, kijken of we dat uh, voor elkaar kunnen ja. krijgen. Want volgende week hebben we ook een beetje bijzondere uitzendingen. Ja, volgende week um, is natuurlijk de Grand Prix. En dan hebben we natuurlijk allemaal uh, uh, alle dingen die in het dorp te doen zijn. Nu wil ik een beetje afgaan. En dan bel ik steeds, of jij belt mij. Ja, dus ik jij gaat het uh, dorp in mensen, mensen ga... interviewen en uh, ja. de sfeer proeven. Ja. Huh? ja, want er zijn heel veel dingen te doen uh, in het dorp. Ja, dat geloof ik ook, ja. ja. Dus uh, ik denk dat ik eerst naar, de, naar het Raadhuisplein gaan naar, naar het uh, Pop-up Museum. Kijken wat daar te doen is. Ja, ja, oh, niet gewoon op straat. Die mensen ook een beetje wijzen. Daar moet je zijn. straat, kom ik door de Haltenstraat en dat is de, uh, de Pitstraat is dat dan? Ja. Ja. <laughs> En dan ga ik eens even kijken. Waarom en weer en, de uh, Heineken, ja. Ja, waarom... Ja, ja, goed, kijk. Ja. En bij de ja. Reuzenrad. Ik ga gewoon door het dorp heen kijken wat er uh, voor leukere dingen te doen zijn. Ja. En, uh, nou, hartstikke leuk. En dus, daar ja. mensen interviewen. Dus volgende week luisteren, van 12 tot 2. Ja. ja. Heb je al een hesje kunnen regelen? dat Ik mensen heb nog steeds zien? geen hesje met nee. ZFM. Ik wil een hesje met ZFM. Mochten de luisteraars zijn met een hesje met ZFM erop... Ja, als er maar iets met ZFM opstaat. Hè? Ja, als er maar iets met ZFM op staat. Ik hè? zie wel af en toe van die uh, regenjas of zo, die jack. Ja, ja. Waar ja. zo'n hesjes allemaal mooi zijn, natuurlijk. Ja, ja. ja. Het liefst een gevaren hersje dat iedereen kan uitkijken voor. <laughs> nodig Die rode rakker komt eraan. Ja, oh jee. Oh jee. Ga door. I'm a row, brother, honey. Ja, we gaan even kijken waar we allemaal naartoe kunnen lopen. Jij gaat uh, muziek draaien volgende week met uh, allemaal Formule 1-nummertjes uh, of auto-nummertjes. Ja, ja, want we hebben afgelopen woensdagavond met uh, uh, drie vrienden. Hadden we dus Zandvoort, vier mannen, F1, een bier en goede muziek. Daar hebben we een heel okay. gezellige avond van gemaakt. Ja, ja. Okay. Met ja. allemaal F1-gerelateerde of auto-gerelateerde nummers. En dat uh, daar zal ik volgende week uh, dunnetjes over doen. Ja, nou, ik ga de, volgende week door het dorp heen lopen. En ik drink uh, zoete witte wijn voor iedereen die me aan wil houden. <laughs> oh, zoete witte wijn, is, is gewoon... Dat uh, ja, is gewoon standaard, toch? Dat is gewoon standaard. Ja, ja. oké. Okay, ja. ja, ja. ja, ik ben ja. niet zo moeilijk. <laughs> <laughs> ik ben eigenlijk heel moeilijk, maar goed. Ja, dat zeggen we niet, nee. Nee, er we, okay. dus zijn wel allemaal leuke dingen te doen in het dorp. Uh, dus je hebt dus de, de, de, dat pop-up museum, je hebt het hdmz race experience bij het Louis-Davidstraat. Uh, uh, het reuzenrad is er natuurlijk nog steeds. Natuurlijk, ja. ja. Je hebt ook een andere racing experience, maar dat is volgens mij uh, op het F1 terrein. Daar moet je echt een keer je naartoe, uh, buiten de F1 dan. Dan krijg je dus, uh, er zit je in een echte race-simulator. Okay. Zit je met grote schermen om je heen en zo. Met echte pedalen. Zo'n stoeltje die een beetje beweegt. Of zo. Dus, ja, maar ook zo'n echt stuurtje? Zo n, zo n, echt stuurtje, die, niet ja. Niet zo'n uh, gewoon stuur, maar zo'n... Ja, ja zo'n of zo. zo'n balkie wat ook, ja. met ja. knopjes. Ja. Ja. Ja. Die man die was uh, uh, Goedemorgen-Zandvoort. Uh, daar in de uitzending. Het uh, moet hartstikke leuk zijn. Oké. Okay. Nou, zeker voor, eens aan te bevelen, ja. ja voor ja. iedereen die, wil, uh, die echt wil racen. Ja. Het, uh, ja, ik vind racen op de gewone weg vind ik wel leuk, maar op zo'n racebaan... ja Ga je wel kijken dan of zo? Ik ga, nou, weet ik eigenlijk niet of ik ga kijken. Nee, Misschien ga ik gewoon lekker de duin in. Uh. Ja, dat ja, is ook een hoop herrie, denk ik. Ja, dat is wel een hoop herrie. Weet je dat je het in de AWD beter hoort als hier in het dorp? Ja, dat geloof ik ook, want ik zit vaak op het golfterrein. Nou, daar hoor je het echt heel veel. Inderdaad. Ja, ja. ja. Ja, dat is echt heel vreemd. Ik woon toch vlakbij het, het, het, het uh, circuit, ja, jij ook? Ja. En je, als ik in, uh, met mijn paard in de AWD ben, hoor je, zoals oh. die jumbo-dagen, hoor je dat geheel of wat okay. sterker als uh, Ja, ja. de Als je weer noord, uh, Noordwestenwind, ja. Ja. ja. ja. Dus dat is wel heel leuk. Nou ja, de Haltestraat wordt uh, Heineken Pitstraat. Dus uh, met alle terrassen zijn dan, ik denk. Ik mag hopen dat het dan helemaal wordt afgesloten weer. Uh, de... Ja, het wordt ook verlengd, hè? de uitbreiding van het terrassen. Ja. En ik zag ook dat er een getijblond bier is. Een Zandvoort fris biertje. Met een hintje limoen en een subtiel bitter. Oké. Okay. Dat is weer een nieuwe. Te drinken bij de drie aapjes. Body Beach, Beach Club 10. Filofsenia, Jeroen, Mango's. Onana, ken je die? Onana? Nee. Paal 69, de spot, tent 6, Talassa en Tamtam. -tam. Oh, nou, dat leuk. Ja. Dan kunnen ze het ook gaan doen. een getuille, ja. blond biertje. Nou. Mooi. We gaan afronden. hè? Ja, we gaan zo naar het nieuws. We zijn straks aan de andere kant weer terug. Met uh, allemaal wetenswaardigheden. En goede muziek. Tot zo. Oké. Okay.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 as a king and on a